Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Het Openbaar Ministerie wil dat voetballer Rai Vloed 3,5 jaar de gevangenis ingaat voor een dodelijk ongeluk. Bijna anderhalf jaar geleden knalde de voetballer met zijn auto op een andere auto waar een heel gezin in zat. Een jongen van vier overleefde dat niet. In de rechtbank gaf Vloed net toe dat hij 2 tot 3 glazen sterke drank op had. Vlak voor het ongeluk zou hij ruim 200 kilometer per uur hebben gereden. In Moskou is de rode loper uitgerold voor Xi Jinping. De Chinese president is net aangekomen. Xi Jinping gaat op bezoek bij Poetin en dat is voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken. Heel veel tijd voor sightseeing heeft hij niet. Hij is tot woensdag in Moskou. Dikke kans dat CDA-leider Wopke Hoekstra nu alweer uitkijkt naar het weekend. Zijn partij heeft dramatische verkiezingen achter de rug... en daarom staan er voor morgen allemaal crisisoverleggen op het programma... vertelt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Want de CDA heeft in het hele land enorm verloren aan BBB. Dat betekent ook dat heel veel mensen, uh, regionale politici, hun zetel kwijt zijn... maar ook gedeputeerden mogelijk hun baan. Dus dit raakt de partij direct. En daarom uh, wordt er zowel in de Tweede Kamerfractie morgen... als in de top van de partij gesproken... Uh, ja, ...gesproken over hoe nu verder. Misschien roepen mensen binnen het CDA ook dat Hoekstra weg moet... ...want veel partijleden zijn niet tevreden over hem als partijleider. En het is aftellen tot de ramadanstart. Vanaf woensdagavond wordt de maand vaste afgetrapt. In Haarlem organiseerden ze gisteravond alvast een pre-ramadan-diner voor de hele buurt. Nou, wij doen pre-Ramadan uh, voor uh, Nederlandse mensen eigenlijk, die kunnen niet om tien uur eten. Daarom wil ik pre-Ramadan, dat iedereen kan eten, samen genieten en uh, dat soort dingen. Daarom doen wij dat eigenlijk. Ja, want tijdens de Ramadan gaan moslims pas eten nadat de zon onder is. Uh, dat is toch een paar uur verschil vergeleken met de Hollandse etenstijd om zes uur. Er kwamen gisteravond 150 mensen op het diner af en de buren raakten met elkaar in de praat. Ik ga daar uh, tot de zon onder is, dus dan pas ga ik uh, eten. Dat lijkt me als persoon heel moeilijk. Het weer, grijze regen, graad of 9. Vanavond klaart het wat op, maar morgen begint opnieuw nat. Smiddags wel wat zon en dan zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de van de ANWB.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 Trend optimaal Radio FM, FM.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 Fly me to, to the, the moon. moon. Nou, die. <laughs> het blijkt dat uh, uh, dat, dat uh, uh, nummer dus... Um, uh, dat is een bekende jazz uh, Die zingt iedereen mee natuurlijk. Maar het blijkt dus dat dat uiteindelijk uit een gay-love-story... daarachter achter gaat. Oh, dat joh. nummer werd door Peggy Lee voor het eerst gezongen. eh. Uh, uh,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 En daarmee zijn we weer eens eventjes, het is uh, het met het een diepe even met een zucht door de heen. En uh, nou, wordt de tijd ja, voor we weer even een daar. lekker deuntje. Lekker ja? muziekje. Uit, uh, ja, een film uit 1991. Ja. Velma huh? en Louise. waanzinnige film met die enorme achtervolgingsrit... op die auto ja, ja, ja, die, die auto. -rit ja. Die ja. Don't spoilen Voor no. de die hem nog niet <laughs> heeft gezien. Gaan we het nummer draaien. Part of me, part of you van Glenn Frey. to talk to.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 was Charlene met I've, been never, I, I've Never Been to Me uit de film Priscilla, Queen of the Desert. Ja, ja dus precies. Mooie ja, film ook. Prachtige, achter. prachtige, ja. ontroerende film inderdaad. Ja, dus, mooi, uh, he? ja Het was nee. schitterend om te zien. Met ook inderdaad die, die iconische scène op, boven op die bus. Ja, uh, met ja, de, ja. Door die woestijn heen ja. met die enorm wapperende... <laughs> ja, ja, geweldig. Ja, geweldig. Ja, geweldig. Ja, ja.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 Ja, de, de, het programma is afgelopen vrijdag online gegaan. Dus het hele programma is bekend. De, de, de festivalkrant uh, ligt nu gedrukt uh, in de stad. En uh, als, uh, het is na twaalf, dus uh, de, de kaartverkoop is gestart via uh, de, de kassa van het Ketelhuis. Dus dat, uh, Gewoon dat via uh, de kassa ja, van het ja. Ketelhuis. Ja, de, de, op, de, op de website staat een link. Die, uh, je gaat dan naar de kassa van het Ketelhuis word je doorgelinkt. Dus oh, dan, oh, super, af, super. Ja, super. Ja. En uh, gaat dat heel hard of valt het mee? Uh,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 Ja. En die film is dus, uh, vooral als filmmerzie. Ik, ja, ik vind het nummer echt super lekker. <laughs> dat dat ja. is ik toch heel geil. Dus uh, ik hoop dat uh, de luisteraars dat dan ook uh, vinden. Nou, dan gaan we er naar luisteren. Mon CRS van Otman. mijn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 Il est doux comme un oignon oh oh oh. C'est un garçon merveilleux C'est heureuse Qui a les yeux presque aussi bleus Que son uniforme moelleux Quand dans ses bras Je me glisse Entre les armes de service Il me dit T'as la police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 je n'ai pas peur car en dehors Des heures de boulot Il est doux Comme un ognon oh, Mais jamais il ne confond Sa passion Et ses fonctions Il m'emmène quand je suis sage Sur l'autoroute à péage mais au lieu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 Dat was uit de film Monster. Mon, Ceres, Mon Ceres, Ja. Van Ottoman Van Otman. Otman. Ja, precies. Otman. En uh, Otman, dat was je nee. onderdeel van uh, <laughs> zeg maar de, de short serie. Uh, um, uh, uh, even kijken, Be Constructing.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 te krijgen. Ze zijn niet digitaal te krijgen. Um, ik, ja, ik weet nu even niet uit mijn hoofd... Uh, in principe kunnen ze misschien bij het gemeentehuis statistisch neerleggen, ja, ja. bij de biep ja. en bij het pluspunt... Ja.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 Uh, ja terugkomt. precies, bij Pluspunt en, en bij, uh, de, uh, de, bij, bij uh, het, het raadhuis natuurlijk en ja, inderdaad de bibliotheek, daar komt het ja. inderdaad. We zullen nog wat ja. plekken zien en wellicht uh, komt dit ook nog in de Zandvoortse dat we de aandacht aan besteden. De, die ja dat, dat zou fijn zijn. zijn. Ja. Ja. Ja. En natuurlijk sowieso natuurlijk, tijdens Pride of the Beach uh, ja. bij het Pride Infocentrum. Ja. Ja, ja zeker. Ja. Um, wat wordt er eigenlijk precies met dit boekje beoogd te bereiken Marjolein?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 Ja. Wat de It in Amsterdam ja, was, was 54 voor ja. ja. natuurlijk. Toen ja. kwamen uh, alle, alle bekende uh, ja, artiesten en dergelijke elkaar. Ja. iedereen, ja. zo gek mogelijk. Ja. Ook. Nou, krijgen, middels krijgen we een soort vingerwijze van onze technicus. Ja, dat we weer te lang aan het woord klop Dus we, weer. Moeten, ja, we moeten afronden. Het uur is alweer voorbij. Maar uh, niet zonder dat we even een mooi nummer gaan draaien van, uit de film Better than Chocolate. Wat een ontzettende leuke. En, en ook.